Drie uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Ruim twee derde van de Zwitsers is voor het aanbanden leggen... van salarissen en bonussen van topmanagers. Dat blijkt uit de eerste uitslagen van het referendum daarover. Gouden handdrukken en andere vertrekpremies worden verboden. En verder gaan aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven... beslissen over salarissen en bonussen aan de top. Op het niet naleven van de wet komt een straf te staan... van maximaal zes jaar salarissen of drie jaar gevangenisstraf. In Oostende is een Britse vrouw van 56 betrapt toen ze de veerboot naar Engeland wilde nemen met een man verstopt in haar koffer. De legale man had geen papieren bij zich waarmee hij zich kon legitimeren. De Belgische dienst Vreemdelingenzaken verhoort hem nu en besluit later wat er met hem moet gebeuren. De vrouw moet zich bij de rechter in Brugge verantwoorden voor mensensmokkel. De gasexport vanuit het noordwesten van Libië naar Italië is voorlopig stilgelegd. Dat gebeurde nadat in de buurt van een gascomplex in Libië werd gevochten door milities. Er zou een schietincident zijn geweest tussen gewapende leden van een lokale stam en het bewakingspersoneel van het complex. De aanleiding voor die schietpartij is niet bekend. Het Libische leger is op weg naar het complex om de rust te herstellen. Vooralsnog heeft het stilleggen van de gastoevoer geen grote gevolgen voor Italië. Het land haalt vooral gas uit Algerije, Noorwegen en Rusland. De Dragon-capsule van het commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX... is alsnog veilig aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. De vlucht was vertraagd doordat de stuurraketten van de capsule onderweg haperden. Kort na de lancering vrijdag bleek dat drie van de vier raketten niet opstarten. Na een paar spannende uurtjes wist de vluchtleiding in Californië... alsnog genoeg stuwkracht te krijgen om de raket richting het ISS te krijgen. Aan boord is een lading van ruim een ton... Onder meer voedsel, reserveonderdelen en toebehoren voor ruimte-experimenten. Het weer, nog altijd veel bewolking, maar ook steeds vaker af en toe zon. Het is 5 tot 7 graden. Vannacht opklaringen en temperaturen iets onder nul. Morgen overdag veel zon en 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Vertraging door een aanrijding op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoevelaken 2 kilometer.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 Drie minuten over drie, tweede uur van langs de lijn. Begint in Limburg, Roda Groningen-Rachner. Opmerkelijk, het staat 2-1 voor Roda JC. En opnieuw is de man die bij Groningen in de fout gaat. Na een half uur in dit geval Liendgren. En leidt balverlies in het duel met Donald de paas komt naar Hupperts... die van rechts naar links over het veld is gegaan. Blijkbaar bal in de voeten en door de benen heen van Bizot. 2,5 kans in een wedstrijd, drie doelpunten het kan. Want om dat moment van de moesje die 1-0, nou een kans te noemen... opmerkelijk, maar het staat 2-1 voor Rona tegen Groningen. RKC tegen AZ, Richard van der Malen. Ja, ik zou ook wel wat leuks willen melden... maar het is niet best wat het publiek hier in Waalwijk te zien krijgt. 0-0 AZ, drie grote kansen gekregen, 32,5 minuten op de klok... en RKC komt zowaar iets beter in de wedstrijd. Het heeft geleid tot twee kleine kansjes. Amsterdam-Kampong, hockey, Gerard de Groot... Precies een kwartier gespeeld op dit moment uh, dat Amsterdam een strafcorner krijgt. De tweede. Amsterdam heeft de meeste kansen gekregen in dat eerste kwartier. Kampong zojuist eentje. Bruno van der Bos schoot rakelings. met een backhandschot. Een schitterend backhandschot. rakelings naast. Eens dus kijken of die strafcorner voor Amsterdam. dan de openingstreffer gaat opleden. Tegens, Tegens, nee. naast het doel. Blijft 0-0. Van twee jaar geleden en, beter. en op betere tijden hoopt ook Rode JC tegen FC Groningen. Het staat wel voor, Ragnar Niemeijer. Ja, zo is dat. Het is 2-1 na 37 minuten. Alleen Willem 2 won minder vaak dan Rode JC dit seizoen. Groningen heeft de bal met De Leeuw. Maar er is een overtreding geconstateerd door de scheidsrechter: De Belgische Leidsman Juri van der Velde En dus mag Roda een vrije trap nemen. Het was buitenspel, denk ik. Danilo krijgt de bal een paar meter voor de middenlijn. Aan de linkerkant ook nog voor de middenlijn Tamata voor Roda. Dan Bonavatia in de voeten van Malki, die het tot nu toe lastig heeft in het duels met Van Dijk. Zijn directe tegenstander, de centrumverdediger van Groningen. Aanname van de Moesje. halverwege de helft Van Dijk grijpt weer eens in. De Moesje loopt door, is dan vrij. Maar dan is de bal wat te hard van Bonavatia. En dus mag even zijn Groningen de ingooi gaan nemen. Groningen won in de 93ste minuut aan het begin van dit seizoen thuis. Met 3-2 van Roda. Ook toen een doelpunt reikt u wel. En het zou best wel eens zo kunnen zijn dat we dat vandaag ook te zien krijgen. Bakuna even naar de grond. De scheidsrechter gaat even bij hem kijken. Maar Bakuna staat weer op. Hoewel, moet zich nog even melden bij de scheidsrechter. En als we dan uh, kijken, dan uh, ja, dat wordt dat allemaal in de midden geschikt met de uh, flederers. Een minuut of vijf, ietsje meer nog tot aan de rust. Een minuut of zeven half om precies te zijn. Het is 2-1 voor Rode JC. Nauwelijks kan ze wel drie goals. Gerard Rood bij het hockey Amsterdam-Kampong. Ban gebroken? Ban is gebroken. 1-0 voor Amsterdam. Nog een kwartier te spelen. Tot de rust. Uh, Rocca, Oliva, bal. Eigenlijk uh, ja, geen enkele richtinggevend. Hart Hard in de... Melee van spelers en daar zette Valentijn Verga de stik er aan. Meer geluk dan wijsheid, want de bal was een beetje hoog, een beetje gelift, misschien wel gevaarlijk. Daar wilde Kampong natuurlijk wel wat tegen protesteren, maar het duurde allemaal niet zo lang. Scheidsrechter Van Bunge gaf gewoon het doelpunt aan Valentijn Verga. En Amsterdam leidt tegen Kampong. En ik zei het al, nog een kwartier te gaan tot de rust met 1-0. Weet AZ maar niet door te drukken tegen RKC, het van der Maden. Nee, AZ loopt steeds meer achteruit en RKC wordt sterker nu. Doelpunt, jawel! De goal is van Mart Lieder en RKC staat dus op 1-0 tegen AZ. Mooie goal. ...en een fout van AZ op het middenveld... ...waar Hendriksen er volgens mij niet goed uitzag. Rieder, die tot nu toe een hele zwakke wedstrijd speelde... ...profiteert daarvan en neemt de bal vol op de pantoffel. Geen kans voor Esteban en RKC ...dat de eerste 20 minuten echt de onderliggende partij was. AZ, levensgrote kansen op de 0-1. Datzelfde AZ staat nu achter. Ik kijk nog eens in de herhaling. Een vreemd moment waarbij Maher een tegenstander op het achterhoofd raakt... En dan is in de omschakeling RKC ineens weg. Gaat Marcellus eigenlijk in de fout in het duel met leader En die profiteert genadeloos. Verslaat Esteban met een droge knal. En na 39 minuten staat hier op het scorebord in Waalwijk 1-0. In het voordeel van de thuisploeg. Oh ja, meteen follow de leader hoor je, je daar. We gaan naar het tafeltennis. Alex Hoordijk, de vrouwenfinale. Die is inmiddels bezig in de eerste game tussen Li Jiao en Linan Sun. En daarin leidt Linan Sun met 10-9 in de eerste game. We weten van Li Jiao dat ze altijd eventjes op gang moet komen. In haar partij, dat zagen we eigenlijk ook al in de eerste wedstrijd... die ze vandaag speelde in de halve finale. Tegen Jana Tamina kwam ze achter met 2 tegen 0. En verloor zelfs de eerste twee games met 11-1 en 11-4 eerder vandaag. En dus weten we dat ze wat later beter in de wedstrijd komt. heeft zojuist ook al de dubbelfinale gewonnen met uh, Linda Kremers. En uh, nu staat ze dus in die finale en kan daarin in de finale de negende nationale titel op gaan eisen. Als het Linan Sun is, die op dit moment aan service is, de bal dan niet goed geretoneerd wordt door Li Jiao En dus zometeen Jiao wel mag gaan serveren. Wellicht uh, dat dan uh, wel. Als het misgaat in ieder geval de eerste game naar uh, Linan Sun gaat, die daarop zit te wachten. Want die Linan Sun die leidt met 11 uh, tegen 10. In deze eerste game komt de service en dan weet in ieder geval uh, Sun daar geen antwoord op, zodat de stand in die eerste game nog altijd gelijk is, 11 tegen 11. En nog even afwachten is wie deze eerste game van de vrouwenfinale op dat NK-tafeltennis op haar naam gaat schrijven. Snel maar, Rode JC tegen FC Groningen, Ragnar. Doelpunt, de tweede van de moesje, en er staat het 3-1 bij Rode FC Groningen. De minuut is 41, daarin valt het doelpunt. Optie 8 aanval opgezet aan de rechterkant van het veld. Met Montaigne zet de bal half hoog voor. Kwakman zit ertussen. Huppers zet dan opnieuw Montaigne aan het werk op de achterlijn. En die behoudt het overzicht. Knalt de bal niet lukraak voor de goal. Trekt hem terug. En op een meter of 8, 9 voor het doel. Daar staat de Moesje. Die schuift hem voorbij. Bizot. En zo heeft Roda een ruime marge tegen FC Groningen. Is dat misschien niet helemaal toevallig. Maar je kunt echt niet zeggen dat Roda fantastisch voetbal speelt. Echt niet. Maar het maakt wel drie doelpunten. En het leidt inmiddels dus met een marge van twee tegen de ploeg van Maaskant. FC Groningen. Groningen dacht juist het lekker een beetje boven te hebben. Van de laatste vier wedstrijden drie keer gewonnen. Alleen verloren in de Gelderdoom van Vitesse. Maar dit zijn drie, drie tegengoals in 40 minuten tijd. Dat is nogal wat. Kwakman aan de linkerkant. Halverwege de helft naar voren gespeeld richting Kierum. Die glijdt dan maar eens uit. Dat ziet er dan meteen ook niet zo geweldig uit. Donald vecht u wel uit met Kierum. Even later dan zegt de scheidsrechter. Doe het alsjeblieft een beetje rustig aan. Dat heeft u al een aantal keren eerder ook gezegd. Groningen krijgt nu... De vrije trap. Kappelhof De Leeuwen en Bonavazia ontvingen allemaal al een gele kaart. Na wat drieste tackles her en der op het veld. En nu wachten we op de trap van De Leeuw. Laten we nog heel even kijken of daar nog iets uitkomt. De 43ste minuut. Bal hoog ingezet richting Van Dijk. De bedoeling is Texera. Daar zit de meeverdedigende Malki dan tussen. Bakuna heeft er ook van de middenlijn geen ander idee dan veilig terugspelen op zijn keeper Bizot. 42,5 minuten op de klok. Vier doelpunten bij Roda Groningen. Drie voor Roda, één voor FC Groningen. We gaan naar RKC AZ. Richard van der Maade. er werd al heel veel gesuggereerd dat AZ die tegen PSV wel weg kon gaan geven. Maar misschien hebben ze die punten wel nodig om de nakompetitie te ontlopen. Hè? Ja, zeker weten. RKC gaat vanmiddag over AZ heen als er wordt gewonnen. Het staat 1-0 nog altijd in de 43ste minuut. En AZ heeft de punten gewoon keihard kei nodig nog de komende weken. Want als ik zo het veldspel zie, de eerste 20 minuten waren zeer aardig. Dat wel, maar daarna is het verval toch wel erg groot geworden. En krijgt RKC steeds meer hoop op toch wel een goede uitslag vanmiddag. Nu wat gerommel op het middenveld, maar RKC komt daar als winnaar uit met Duits. De combinatie met Nadja, dan Kaatsen met Chevalier, dan is een bal verlies gehaald door Viergever. Opgevangen. Goed voor zijn man gekomen door Drost. Er komt nu wat vertrouwen in de ploeg van RKC. Aan de rechterkant combinatie Lamey-Chevalier. Lamey, die bal is te kort. En dan is het Marcellus die wegpeert Opgevangen achterin door uh, een verdediger van RKC. Dat is uh, Kuka Martina. En zo gaat de bal even terug naar Jeroen Soet. 43,5 minuut op de klok. En RKC is dus sterker aan het worden. En leidt met 1-0 door de goal van Mart Lieder. En ook Roda met een voorsprong op weg naar de rust tegen Groningen. Ragnar. En inmiddels een overwicht en bijna met 4-1 via Donald. Huppert zet de bal voor, maar dan kan net bij Groningen op de 5-meter-lijn worden weggekopt. Inmiddels is Roda beter geworden dan FC Groningen. Dat nu een vrije trap neemt met Lindgren Bakuna halverwege de Roda helft. Met Tamata die je ziet nu kwijt aan de rechterkantruimte bij Texera. Maar Bakuna gaat zelf op avontuur. Bonifazia er even tussen. En dan is Groningen de bal kwijt. Mag er wel worden gegooid door Van Nieuw. 15 meter over de middenlijn. De nieuwe linkerverdediger van FC Groningen krijgt de bal nog eens terug van Kieftenbelt. Waar gaat het naartoe? Durft... Groningen nog naar voren in inmiddels de 45e minuut. Of denkt het helftal van Maasland, laten we maar even rustig gaan doen. Want er is nu wel veel gevaar geweest de afgelopen minuten van Roda. Dat dus met 3-1 leidt. Nou, Groningen met Kielem dan in de as van het veld. De bedoeling is weer Texera, de bal is te hard. En dan Kurto die zijn doel uitkomt. Wat onrustig af en toe in het doel. Maar hier zit hij er goed bij. Er is ook geen enkele tegenstander van Groningen trouwens in de buurt. Het zal zo wel rust worden in Kerkrade. 3-1 bij Roda Groningen. Rust heerst er nog altijd bij AZ Richard van der Maan. Misschien zijn ze wel te rustig. Maar het is heel onrustig. Aan de bal valt mij op. Eén minuut in de extra tijd. En RKC leidt nog altijd. AZ. is echt ver teruggevallen. Hoor na de eerste 20 minuten. Overtoom nu korte combinatie met Hendriksen op het middenveld. Maar weer is de bal verlies. Dan via Duits de bal maar naar voren. Dan gaat daar uh, Reinen in de fout. En is het schot van Chevalier. Maar uh, niet echt heel hard en goed zuiver geschoten. Vrij simpele prooi voor uh, Esteban. De doelman van uh, AZ. Het was trouwens uh, viergever die zich daar in de luren liet leggen. En dan een laatste aanval misschien nog in de extra tijd van deze eerste helft. Een matige eerste helft waarin AZ drie grote kansen kreeg in het begin. En je vraagt je toch af waarom deze ploeg van Gert-Jan Verbeek niet wat beter combinatiespel kan laten zien met voetballers als Maher, Overtoom en ook Berens. Maar afgezien dus nogmaals van de eerste 20 minuten heb ik het weinig gezien in deze wedstrijd. Een vrije trap gaan we nog krijgen voor AZ. De bal wordt teruggelegd door Rijnen naar Marcellus. Marcellus schuift dan weer helemaal terug naar Viergever op de eigen helft van AZ. Dan gaat het naar de linkerkant in de extra tijd nog altijd. Dus van de eerste helft 1-0 door de goal van Mart Lieder. Zijn eerste treffer in dienst van RKC. Een speler die gehuurd is van Vitesse. Waar hij weinig aan spelen toekwam. En dan is het rust. Fluit Bossen en is het dus 1-0 voor RKC Waalwijk tegen AZ. En inmiddels ook rust in Kerkrade bij Rode RC tegen FC Groningen. Het staat daar 3-1. Gaan wij weer even naar Zwolle. Denk aan tafeltennis, Alex Hoorijk. Maar de eerste game inmiddels is afgelopen. En dat ging er wel gelijk opgaan door die eerste game. Het werd uiteindelijk 12-14 voor Linan Sun. Die dus op een 1-0 voorsprong kwam in deze wedstrijd. Maar daarna liet jou het er eigenlijk niet echt bij zitten. Het kwam met 8-0 voor in de tweede game. En die wisten uiteindelijk met 11-1 zojuist naar zich toe te schrijven. Het wachten is op de derde game van deze wedstrijd. Maar in de tweede game ging het wel. Heel makkelijk voor Lee Jao. Gaan we naar het hockey. Amsterdam, Kampong. Amsterdam op voorsprong. Gerard, kan Kampong eigenlijk wat... zonder zijn sterspeler, zou je dat kunnen zeggen? Ja, nou, ik moet zeggen, na het eerste kwartier. Toen uh, Amsterdam wel heel sterk uh, aanviel. Is Kampong toch wel een paar keer in de buurt van het doel van Amsterdam geweest. Maar hebben nog geen uh, strafcorners te pakken gekregen. Wel een kans, ik zei hem al. Van Van der Bos en ook een kans van Kemperman. En dan nu een mogelijkheid voor Kampong. Maar de bal gaat weer voorlangs. Ver voorlangs geschoten. En uh, die mogelijkheid van Kampong, uh, Erik Bouwens was dat. Die uh, gaat helemaal uh, in het niet. Gaat helemaal voorbij. En uh, dat betekent dat Amsterdam uh, in bal. Uh, Albezit is gekomen, maar op dit moment een blessure achterin de defensie bij Amsterdam. Ligt het spel even stil, geeft Kampong de gelegenheid om op de middellijn eens even te gaan praten. En je zei het al, ze missen die, die twee mannen, die Constantijn Jonker en die Sander de Wijn... missen ze natuurlijk heel heel erg in het duel tegen Amsterdam. En Amsterdam dat voelt gewoon dat deze wedstrijd gewonnen moet worden. Wil er nog iets gemaakt worden van dit seizoen? Dan zijn er nog tien wedstrijden die er resteren na dit weekeinde, Tien finales dus voor Amsterdam. Amsterdam om de zes punten achterstand die ze inmiddels op Kampong hebben opgelopen. En als ze deze wedstrijd mochten winnen, dan zijn het er nog maar drie om die drie punten in te gaan lopen, om in ieder geval als vierde eventueel de playoffs in te gaan. Het is natuurlijk allemaal nog ver weg, maar Amsterdam speelt gemotiveerd, speelt goed gecombineerd, speelt sterk. En zij weten, dat is duidelijk, heel erg duidelijk, dat dit het sleutelduel is op dit moment tegen Kampong. Want verlies betekent dat je op negen punten komt te staan en winst betekent dat je op drie. Die punten komt te staan. En dat is een heel verschil natuurlijk. Wil je straks je kampioenschap gaan verdedigen? Want Amsterdam was vorig jaar gewoon kampioen van Nederland en staat nu op de vijfde plaats in een hele moeilijke positie. Het wedstrijd is nog steeds uh, niet hervat vanwege die blessure achter in de verdediging bij Amsterdam. Nu wel op dit moment weer, zegt uh, Scheidsrechter Nachtzaam en Van Bunger. We gaan weer verder. Het blijft hier met zes minuten te spelen tot de rust. 1-0 voor Amsterdam. I'm Uit een praat, ja, heerlijk. Ja. Rock de cashbar. Feyenoord blijft het uitstekend doen in de Eredivisie. Het won vandaag met 3-0 in Nijmegen van NEC. Staat weer op drie punten van koploper PSV op de derde plek. Eén puntje achter Ajax. Vandaag scoorde Boëtius, Pelle en Boëtius wederom voor Feyenoord. Ronald van der Geer praat over de wedstrijd met de coach van Feyenoord, Ronald Koeman. Ja, hier kunnen we het alleen maar hebben over tevredenheid, denk ik. Ja, wel. Uiteindelijk wel. Natuurlijk is er ook een fase in de eerste helft waarin je, denk ik nog vergeten, de wedstrijd eerder te beslissen. Want eigenlijk speelden we fantastisch de eerste helft. Heel veel mogelijkheden. En uh, ja, dan gelukkig maak je de tweede vlak voor rust. Want anders uh, doe je jezelf tekort. Ja, in de tweede helft werd het iets minder voetballend. Uh, NSC ging wat opportunistischer spelen. Maar we zijn niet in een probleem geweest. We hebben dat heel goed verdedigd. We hebben de cordes en de vrije trappen heel goed verdedigd. Nou, en uiteindelijk maak je de derde en is het over. En uh, gewoon een zeer goede teamprestatie. In de eerste helft zie je denk ik het Feyenoord zoals jij het graag ziet hè? Ja wel, goed positiespel. NEC wilde ons toch uh, snel onder druk zetten. Dat wisten we en dat hebben we heel goed bespeeld. En, uh, we konden steeds een vrije man vinden. Ja, en met uh, Boetius uh, en ook schaken uh, had je natuurlijk dreiging aan de zijkanten. En dat uh, nou ja, ontstond eigenlijk ook de eerste fantastische goal uit. Uh, voorbeweging Boetius, uh, zoekdiepte. Ja, de, de bal binnendoor was fantastisch en uh, ja, dat wil je, dat, dat, is, dat is het voetbal wat iedereen wil zien uh, van zijn elftal. En dan is het uh, knap van ons, omdat uh, in een wedstrijd zoals vandaag, want ja, we moesten winnen als we echt wat willen. En dat hebben we op deze wijze gedaan en uh, dat is een groot compliment. Ronald Koeman over de 3-0 zegen. We gaan nog even naar de hockey Amsterdam. Kampong Amsterdam aan de leiding bijna rust Gerard. Ja, je zou eigenlijk het verhaal van Feyenoord kunnen vertalen naar Amsterdam. Amsterdam speelt ook een hele goede eerste helft... en doet zichzelf tekort dat er pas 1-0 staat zo vlak voor de rust. Feyenoord scoorde vlak voor rust nog 2-0... en Amsterdam deed dat ook zojuist bijna, bijna, bijna uit een strafcorner. De derde al in de... Dit duel. En Amsterdam blijft dan ook in die slotfase aanvallen. Krijgt weer een strafcorner met nog 16 seconden op de klok. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Die strafcorner wordt in ieder geval genomen. Kampong wil daar niets van weten van die corner. Van Bungen heeft weer een discussie aan zijn hoofd. Niet echt een harde discussie. Ze leggen zich er snel bij neer, de blauwhemden van Kampong. Ze staan 1-0 achter en het is nu officieel rust. Maar er wordt nog wel een strafcorner genomen. En dat betekent dat alle Amsterdam-spelers zich rond de cirkel van Kampong gaan verzamelen. De vierde strafcorner voor Amsterdam. Drie zijn er al misgegaan. Tigges is de man die het moet doen bij afwezigheid van Take Takema nog steeds geblesseerd. Van de week overigens wel begonnen aan zijn eerste lichte training nadat hij een, uh, enkele weken geleden een hernia-operatie heeft ondergaan. Hij is weer langzaam aan de beterende hand. De strafcorner voor Amsterdam. Alle Amsterdammers rondom de cirkel van Kampong. Kampong uh, staat daar te wachten. Wat gaat er gebeuren? Komt die strafcorner aan? Wordt het Tigges? Het wordt Tigges afgeschoten naar Bakker, Bakker weer afgeschoven, terug bij Bakker. En dan gaat de bal over het doel, rakelings over het doel na die actie van Bakker. En is het nu echt rust? En is het slechts 1-0 in het voordeel van Amsterdam? We wij het hebben over het schaatsen, de wereldbekerwedstrijd in Erfurt. Sebastian Timman, we hoorden je al eerder. En we komen er straks nog even op terug voor al die mensen onderweg naar de sportvelden. Die denken, hoe zijn die andere afstanden? Maar we beginnen even met die team pursuit ja. van de vrouwen. De team achtervolging. die hadden we nog te goed. Hoe is het gegaan? Goed, want uh, Nederland wint. Nederland reed uh, voor het eerst dit seizoen met uh, Irene Wust in de gelederen. Uh, Valkenburg en Leenstra hadden eerder ook al gereden. Nederland had nog niet gewonnen, doet dat vandaag wel. Uh, met ruime voorsprong, anderhalve seconde op Canada. Dat tweede wordt Polen, wordt derde. En uh, Irene Wust had een super weekend al in Erfurt met een overwinning in de tweede plaats. Was ook echt de sterkste vrouw. In de slotfase had Valkenburg het uh, met name erg lastig. En het was echt een tekenend beeld dat direct na afloop Irene, uh, of Diana Valkenburg en Marit Leenstra met de handen op de knieën, diep voorover gebogen, met de mond open, steen kapot zaten. En Irene Wust kwam overeind en had een beetje een aanblik van zo. Nou, dit hebben ja. we gedaan. Plusje geklaard. Ze blijft in, in wereldvorm, ook richting die weken afstanden. nog even, want je zei al dat het zilver. Het zilver was van vandaag. Hè? Gisteren ja. haalden zij goud. Het zilver haalden ze op de uh, duizend meter vandaag. Met een nieuwe Amerikaanse die ook echt mee gaat doen om de hoofdprijs. Zeker de komende weten, jaren. ja. Die kwam er al wel een beetje aan dit seizoen. Uh, eigenlijk vooral in Calgary eind januari stond ze voor de eerste keer op het podium. Brittany Bow overgestapt vanuit het inline skaten uh, Zo'n 2,5 jaar geleden naar, naar het ijs. Om de vertrouwde reden: dit is Olympisch inline skaten niet. Nog niet. Uh, Bo uh, verpulvert het baanrecord. Uh, dat al acht jaar stond. Wust, net viertiende daarachter op, uh, op de tweede plaats. Vat Colina er eens in, Ook een gevaarlijke. Komt er steeds meer aan op, uh, op de derde plaats. Dus uh, op die duizend meter was, is, is niet zeker. Niet zeker. En dan hebben we de 1500 meter van de mannen. Daar zei je al: die Loterij ging verder ja. met een Poolse winnaar dit keer. Maar we gaan eens even luisteren naar een winnaar. Want op de 500 meter won Jan Smekers dus opnieuw de 500 meter. 34,96. Kato werd tweede. Ronald Mulder derde. een groot Nederlands succes. Maar we gaan natuurlijk luisteren naar Jan Smeekers, die praat met Bert Maaldring. Dat is toch wel bijzonder, vind je ook niet? Ja, absoluut. Waar zit dat bij jou in? Ik denk van vier op een rij. Dat is goed. Ja, absoluut. Het is vijf van dit seizoen alweer. En dan, uh, ja, dan doe je super lekker mee. En vanmorgen voelt het ook goed. Vertrouwen van gisteren ook nog. En dan uh, ja, rij je weer een super race. Was dit een super race? Ja, het was gewoon een hele goede race. Uh, geen gekke geen fouten gemaakt. We kunnen altijd dingetjes beter, maar op het algeheel was het gewoon uh, 34-9 in voet. Dan is gewoon een super tijd Had jij nog in je gedachten het wat hier uh, stond? Ja, toen ik over de streep kan wel, maar dat was 300 uh, denk ik uh, sneller nog. Nou, het was 34,91 en... En Jij rijdt 34, 96. Ja, nou ja, dat is een uh, klein stapje, maar het gaat om de wereldbeker. En uh, dat is weer gelukt. Ja, denk je dan bij jezelf ook van, hoe is dat mogelijk dat in de jaren hiervoor? Nou, dan won je er af en toe eens eentje. En dan was het daarna weer niks. Dat je nu zo constant bent uh, waar die sleutel vandaan komt. Ja, het verbaast mezelf ook. Het is wel uh, iets waar je mee bezig bent, wat je heel graag wil. En als je dan nu met de World Cup, denk ik, tien gereden en 9 keer op het podium... dan. Uh, ja, de constantheid is dan super en ja, dat zit in veel dingen. Ik heb veel technische dingen veranderd en ook trainingstechnisch met Jack in het begin van het seizoen over gehad van hoe gaan we zorgen dat we echt uh, extreem goede 500 meters gaan rijden. En, nou ja, dat resulteert dan in, uh, in deze races. Noem eens een zo'n dingetje dan. Wat is nou specifiek anders dan in het verleden? Um, qua trainingsopbouw en ook um, qua training dat je de laatste rechte, de rechte stuk, de laatste 100 meter, is nu heel sterk voor mij. En dan, uh, hebben we daar uh, naartoe gewerkt met in te vallen, zodat je dan uh, ja, steeds iets later verzuurt. zodat je het laatste stuk nog door kan rijden. En dat, uh, ja, dat werkt heel goed. Want daar won je gisteren je 500 meter op. En uh, nu was je opening beter dan gisteren, maar nu eigenlijk won je ook op het eind. Want het was een strijd. En jij won die strijd met Kato. Ja, zeker. Ik weet als ik tegelijk uit die bocht kom, dan. Uh... Dan moet hij wel echt zijn best gaan doen, wilde hij maar voorblijven. En dat, uh, ja, dat lukte mij dit keer dus ook. Het heeft ook een heel relaxed gevoel dat je in je hoofd ook... Want uh, jij zegt wel van meer getraind en anders getraind en zo. Maar meestal is het ook een kwestie van in je hoofd. En als je in je hoofd weet dat je de beste bent, ja, dan eindig je ook als beste. Ja, zeker. In het hoofd zit het ook heel goed nu. En, uh... Ja, er zijn allemaal dingen waar je mee bezig bent om uiteindelijk die, die super 500 medes te rijden. Maar nou ja, zoals het er nu nou uitziet gaat het gewoon uh, gaat het goed en elke keer weer. En dat, uh, ja, dat is een heel geruststellend gevoel. Ik ben ook echt blij hè? Ja, tuurlijk. Ik ben hartstikke blij man. Ik zag je in de afloop van je race ook allemaal mensen de hand schudden. Is dat de fanclub of zo? Ja, er waren mijn ouders nog en zo. Die waren hier gekomen. Dus dat is hartstikke leuk. En je bent geplaatst voor het WK? Ja, volgens jouw berekeningen. Als die kloppen, dan, uh, dan klopt het. Dat weet ik zeker. Gefeliciteerd. Oké, okay, dankjewel hoef je niet over te twijfelen. Nee, Jan Smeekens. Een sprint garandeert niks. Maar hebben we het hier over de beste 500 meter wereld ja, uh, van, dit, rijden van dit seizoen? Van dit, dit seizoen zeker. Eén um, kaper op de kust misschien nog. Gevaarlijke klant is, was er dit weekend niet. Straks bij het WK wel weer tijd bij Olympisch kampioen en regerend wereldkampioen. Maar Smekens uh, staat minstens op gelijk niveau. Wij en jij vooral houden het voor ons in de gaten. Sebastian Timmerman, dankjewel. je wel. in de tweede helft van RKC AZ en Aroda tegen FC Groningen. Maar eerst andere zaken. Radio 1, het NOS-journaal. het is inmiddels twee minuten over half vier de hoofdpunten met Martijn van Beek. In Mali is opnieuw een Franse soldaat gesneuveld. Het is de derde Franse militair die is omgekomen bij de gevechten in het Afrikaanse land. De parachutist van 26 werd onder vuur genomen in een gebergte in het noordoosten van Mali. De Franse premier Aroo heeft gezegd dat zijn land ondanks de tragische omstandigheden... vastbesloten is om door te gaan met het werk in Mali. Ruim twee derde van de Zwitsers is voor het aanbanden leggen... van salarissen en bonussen van topmanagers. Blijkt uit de uitslagen van het referendum daarover. Gouden handdrukken en andere vertrekpremies worden verboden... en aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven... gaan beslissen over salarissen en bonussen. En in New York heeft een ongeboren kind het auto-ongeluk overleefd... waarbij zijn beide ouders om het leven kwamen. De ouders waren met een taxi op weg naar het ziekenhuis... voor de geboorte van hun kind toen ze werden aangereden... Hulpverleners besloten het jongetje meteen te halen... omdat de moeder er slecht aan toe was. De baby is met zware verwondingen opgenomen in het ziekenhuis... en zijn ouders overleden daar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. A ah, en de bijverkeersinformatie. Er staat vierde na een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Drie kilometer tussen Zalbommel en knooppunt Empel. Twee rijstroken zijn dicht. Tweede helft in Waalwijk, RKC tegen AZ. AZ moet wat, Richard van der Made. AZ in de problemen. Beginfase, tweede helft nog geen aanvallende wissels van Gert-Jan Verbeek. Wel is de rechtsback Marcellus geslachtofferd. Hij is achtergebleven in de kleedkamer. Voor hem nu Matthias Johansson. Marcellus die ook in de fout ging bij de goal van Mart Lierder, de 1-0, voor RKC. RKC nu met keeper Jeroen Zoet, die belangrijk was in de beginfase van deze wedstrijd. Toen AZ drie grote kansen kreeg. Maar Zoet, RKC, in het zadel hield. En daarna, na een minuut of 25, ging de thuisploeg steeds ietsje beter. Beter voetballen Overtoom nu terug naar de verdediging. Dan uh, wordt er wat rondgeschoven door AZ achterin. Doet RKC niet al te veel en dan komt er een lange bal richting uh, Eltidoor. Bal wordt weggekopt door Martina, opgevangen door Hendriksen. Dan teruggelegd, korte combinatie met Maher naar Eltidoor. Die schermt de bal goed af. Is nog 2, uh, 3 meter verwijderd uit het strafschopgebied. Dan naar rechts, naar uh, Berens. Berens die een aantal keren van Peppen uh, goed uitspeelde in de eerste helft. Nu maakt de linksback van RKC een overtreding. En dus krijgen we op een meter of 3. Uh, 3-4 van het strafschopgebied een vrije trap voor AZ. Overtoom gaat zich daarmee belasten. Het is van Peppe die een eenmans muurtje vormt bij RKC. Overtoom kijkt dus wie zich daar in het strafschopgebied van RKC meldt. Er wordt geduwd, er wordt getrokken. De vrije trap komt, maar slecht van Overtoom. Vrij simpel weggekopt door Braber. Het gevaar is dus weer geweken. RKC leidt met 1-0 thuis tegen AZ. En naar Zuid-Limburg, Roda, Groningen, Ragnar, Niemeyer 3-1, Russie. kan eigenlijk nauwelijks voorstellen dat Groningen nog terugkomt. Of zeg ik daarmee te vroeg, Griet? Nou ja, als dit 4-1 wordt, dan uh, heb je gelijk. Daar komt Malky op aangeven van Huppers. Malky nog altijd, de 47e minuut. Het strafschopgebied uitgedreven bij FC Groningen. Het staat dus 3-1. En nu Van Dijk, die de inzet van Vladeris weghaalt. De voorzet, want zo was de bal van de oudspeler van Groningen. Flederes bedoeld. Texera, man van de gelijkmaker. Nu voor Groningen. Bakuna aan de linkerkant steekt de middenlijn over. Texera maakt ruimte, zodat Bakuna richting achterlijn kan gaan. Montijnen is de verdediger van Roda. Hij een duel met Bakuna. Bal voorgezet. De leeuw de lucht in. En dan nog de bal geschampt. Waardoor Groningen in het begin van de tweede helft een hoekschop verovert. Die gaat Kierum zo meteen trappen. Groningen speelt met een nieuwe verdediger. Kappelhof was al geblesseerd in de eerste helft. Magnasco is toen al klaar om in te vallen. Uiteindelijk besloot Groningen te wachten met de wissel. Maar in de pauze is Kappelhof alsnog vertrokken ten faveurde van Magnasco. Daar is die hoekschop weggehaald. Nog eens ingebracht dan door Kieftebel De, de moes op de rand van het strafzomgebied bij Roda om uit te verdedigen. Daar zit dan weer Bakuna tussen. Inmiddels uh, Kwakman in het strafzomgebied. Groningen probeert die bal daarvoor te zetten. Maar Bonavacia probeert dat te verhinderen. En dat lukt. Want Roda komt eruit. Na 47 minuten en 10 seconden kan Roda weg. Is dit nog uh, kansrijk met uh, Hupperts? En dan... Uh... Donald aan de rechterkant op het strafsomgebied inmiddels de lijn ervan. Daar is Malky. Jawel. Malky scoort deze snelle uitbraak van Roda J.C. Via de rechterkant wordt in de 48e minuut bekroond met een doelpunt. De 4-1. En natuurlijk mocht Sanari Malky die dag te blijven. De captain van Roda. Het is de 4-1. En Tom, om nog even op die woorden terug te komen. Ik zie inderdaad FC Groningen hier vanmiddag niet meer met drie punten naar gaan. We gaan snel even naar de tafel is het NK in Zwolle. Op een goed moment, Alex. Ja, want het is een matchpoint voor Li Jiao. Die leidt met 3-1 in de wedstrijd en 10-8 voorstaten. Dus een matchpoint heeft nu in haar partij tegen Lien Sun. Mag zelf gaan serveren in deze partij. En dan is het Lien Sun die in het net terugslaat En heeft Li Jiao dus met 11-8 de vijfde game gewonnen. Na de 1-1 stand waarbij ik u eerder vlieg, was het een gemakkelijke 11-2 in de derde game. En een 11-5 in de vierde game. En in de vijfde game dus 11 tegen 8, waardoor een 4. Een overwinning voor Li Jiao. Dus hier betekent dat zij haar negende nationale titel mag ophalen. Achter elkaar wel te verstaan, want in 2005 was dat voor de eerste keer. De, het was niets niet verbazingwekkend dat uh, zij hier vandaag ging winnen. Li Jiao was niet haar tegenstander, omdat hij nog in het buitenland uh, verkeert. Maar een andere Chinese tegenstander, Li Nan Sun, spelend bij Westa in Limburg, was haar tegenstander. Maar het is Li Jiao die haar negende nationale titel pakt. In een gemakkelijke overwinning op Li Nan Sun met 4 tegen 1. We gaan weer naar Richard van der Made, want de RKC staat gewoon voor tegen AZ. Ja, eerste velddoelpunt sinds 16 december. 1-0, nog altijd dus in het voordeel van de thuisploeg. Nu aan de rechterkant het balbezit met Chevalier. De topscorer met acht goals. Maar ook hij staat al een aantal weken droog. Dan gaat het helemaal terug naar Lamai In de buurt van de middencirkel nu Nadja gevonden. Terug naar Martina. Dat is niet een al te beste bal, maar Martina goed direct diep gespeeld En dan de combinatie met Braber. Chevalier, de bal gaat op de paal. De bal gaat op de paal. De kans voor RKC op 2-0. En dat was toch een... Een hele grote mogelijkheid voor de ploeg van Erwin Koeman. Maar Esteban heeft daar geluk dat de bal op de paal ploft. En AZ komt dus goed weg. AZ dat ook in de eerste vijf minuten van de tweede helft teleurstelt. Goede combinatie. Braber, Chevalier, bal op de paal. En dan dus mazzel voor AZ. Dat het echt moeilijk heeft hoor. Ook in deze eerste minuten weer van de tweede helft. RKC zit er fel bovenop. En AZ kan maar weinig druk ontwikkelen richting de verdediging van. Van RKZ. Nu is het Rijnen in het centrum van de verdediging. In combinatie met Berend. Die levert de bal ook weer in. Kans voor RKC met Lieder. Maar daar is een overtreding gemaakt. Dus een vrije trap in het voordeel van AZ. Daar zijn de supporters. het hier in Waalwijk niet mee eens. Maar Bossen is resoluut. Een minuut of zes gespeeld in de tweede helft. En AZ op achterstand in Waalwijk. 1-0. En Clark, zijn nieuwe single heet Back in My World. RKC AZ. Degradatie nu wel, Richard van der Maanen. Heel belangrijk voor beide ploegen. Het is AZ dat het balbezit heeft bij de 1-0 stand. Aanval over de linkerkant. Goede combinatie daar met Overtoom. Nu bal terug naar Maher. Verdedigd door Sander Duits gaat het breed naar Elm. Combinatie nu weer met Overtoom. Maar inmiddels alweer in de buurt van de middenlijn. En AZ speelt de bal dan helemaal weer terug naar de verdediging. en Via Wijnaldum en Overtoom mag het dan opnieuw. RKC beter gaan voetballen dan de eerste 20 minuten in de eerste helft. Dat zeker en leidt met 1-0 door de goal van Lieder. Nu is het Rijnen die de aanval opzet aan de rechterkant met Berens. Kneit gaat altijd naar binnen toe. Doet dat ook nu weer. Dan de combinatie zoeken met Teltie door. Die staat daar wel redelijk goed, maar... Ook weer niet heel sterk van El Tidor. In ieder geval alles de bal vast. En dan een lange peer naar voren is het RKC aan de linkerkant met Chevalier De spits in het duel met Rijnen wordt richting de achterlijn gedrukt. Dan gaat de bal over de achterlijn. En dan is het een corner voor RKC. En dan meldt zich natuurlijk Nadja de Marokkaan om die hoekschop voor RKC te gaan nemen. 10 minuten ruim gespeeld. En 1-0 dus nog altijd op de klok door de goal van Lieder in de eerste helft. En AZ dat gaat als het verliest hier vanmiddag echt in de problemen komen. De spelers zullen de druk op het veld voelen. Als RKC wint gaat het over AZ heen. En dan moet de ploeg van Gert-Jan Verbeek toch echt vrezen voor de nacompetitie. De corner is inmiddels getrapt, weggehaald in de buurt van de doellijn. Door een verdediger van AZ. Opnieuw ingebracht gaat die bal erin. Nee, net, net naast. Het is de inzet van Braber die een metertje naast de doel gaat van Esteban. Weer een moment, weer een mogelijkheid voor RKC. AZ heeft het moeilijk en staat af. Achter in Waalwijk met 1 tegen 0. Hockey de ruststanden uit de mannenhoofdklasse. Bloemendaal tegen Den Bos stond 0-1 bij de rust. Inmiddels heeft Bloemendaal gelijk gemaakt 1-1. SRC tegen Pinoquet 1-1. HGC Voordaan 4-0. Lade tegen Rotterdam 0-3. En Schaarweide tegen Oranje Zwart 1-3. En onze wedstrijd Amsterdam tegen Kampong stond maar 1-0 bij de rust. Geert de Groot. Ja, is het nog steeds 1-0. 5 minuten gespeeld inmiddels in de tweede helft. De rust is door Kampong overigens uh, tot in de laatste seconden gebruikt. Amsterdam stond al een minuutje of vijf op het veld. Totdat uh, Kampong, onder, onder leiding van hun coach uh, Alexander Cox, uh, hier uh, pas het veld op uh, liep van het Wagenerstadion. En Cox had natuurlijk ook het meeste te bespreken met zijn team. Want 1-0 achter tegen Amsterdam uh, betekent dat Kampong uh, ja, de Amsterdammers tot op drie punten zou zien naderen. Als dat tenminste ook de Eindstand wordt. En Kampong heeft het moeilijk. Heeft het natuurlijk moeilijk zonder Jonker en uh, zonder uh, De Wijn. de Twee mannen die er niet bij zijn, geblesseerd zijn. En dat scheelt voor de ploeg van Kampong enorm, enorm veel. Want dat zijn belangrijke mensen in uh, het succes van Kampong. Nu vierde op de ranglijst staan ze. Maar ze weten dat als Amsterdam hier dit duel gaat winnen... En... Zo langzamerhand zou je daar toch wel een beetje aan moeten gaan denken. Omdat je op het veld weinig uh, verbetering ziet uh, bij Kampong. Je ziet uh, Kampong nog steeds zoeken naar de combinaties. Het ingespeelde team van uh, voor de competitie, van voor uh, de winterstop. 18 november, de laatste wedstrijd, Ik zeg het nog maar eens. 3,5 maand bijna geen uh, hockey in de Nederlanden. Maar alleen in de zaal. Dat kostte Kampong een blessure van uh, Jonker, een gebroken hand bij het zaalhockey. En dat uh, zijn de dingen waar je in de tweede competitiehelft... waarin de beslissingen gaan vallen natuurlijk... Uh, heel veel last van krijgt en zult gaan krijgen. Kampong dus duidelijk tegen Amsterdam in de problemen. Amsterdam staat op 1-0. En ja, daar gaat misschien nog wel wat meer bij komen... als dit een strafcorner gaat opleveren, maar scheidt ze er nachts aan. Geef dat niet. Voorlopig blijft het hier bij die ruststand, bij die 1-0. Roda, Groningen, Ragnar Niemeijer. Ja, het is uh, lekker hè voor Roda vandaag. Ja, zeker weten. Roda hoort natuurlijk ook gewoon bij de eredivisie. Dat komt allemaal weer een klein stapje dichterbij natuurlijk als dit 4-1 wordt. Roda in de eredivisie, zoiets als slagroom op je chocola. Het zijn toch twee dingen die bij elkaar horen. De 5-1 is ook een aantal keren in de buurt geweest. bal had misschien wel op de stip gekund nadat Kwakman een bal van Flederes op de hand kreeg. Bijna een eigen doelpunt van Kwakman gezien. En ook de moesje zojuist, wat gelukkig toevallig kwam hij in balbezit na een uur spelen. Maar hij eh, zag zijn inzet gekeerd door die Dat overigens wel knap deed. Katachtig van dichtbij. En zo staan het dus geen 5-1 maar 4-1. Groningen Texera in het strafsomgebied van Roda. Is de bal eh, kwijt. Maakt dan ook nog een overtreding in het duel met Biemans. Houdt hem even vast. En dus krijgt Roda JC dan daar vlak voor het eigen doel een vrije trap te nemen. Natuurlijk is dit een wedstrijd die Roda zou kunnen gebruiken om het zelfvertrouwen wat op te vijzelen. Want het is echt mogelijk vandaag in deze tweede helft tegen Groningen om meer doelpunten te gaan maken. Kleine excuus natuurlijk bij Groningen dat er wat mensen ontbreken. Met Loren, Burnett, Zeefuik, Schet ook. Aan de andere kant een uh, ploeg als Groningen moet dat toch ook wel kunnen hebben. Want zo groot zijn de kwaliteitsverschillen tussen die spelers daar over het algemeen. Nou ook weer niet. 59e minuut. Het is uh, Roda 4, Groningen 1. Spannend is toch nog wel in Waalwijk. RKC tegen AZ, Richard. Met zojuist weer een grote kans voor de thuisploeg. RKC met Chevalier en Boukari Die eigenlijk met z'n tweeën opdoken voor Ban. Chevalier gaf hem uiteindelijk terug aan Boukari En die strandde op Ban in een 1 tegen 1 kans. Ik zie hem nog eens in de herhaling van heel dichtbij. Ban doet dat goed. Komt op het juiste moment uit zijn doel. Maar daar had RKC eigenlijk 2-0 moeten maken. AZ nog steeds heeft het moeilijk in de tweede helft. Staat achter met 1. En als je het veldspel bekijkt van RKC in de tweede helft dan valt daar weinig op af te dingen. De eerste 20 minuten, maar dat is al een aantal keren gezegd, was AZ heer en meester. Speelden het goed en had gewoon toen een doelpunt moeten maken. Maar daarna kwam RKC dus duidelijk wat beter in de wedstrijd. De bal gaat terug na een overtreding naar Jeroen Soet. De keeper van RKC, een van de weinigen die wel bezig is hier in Waalwijk aan een goed seizoen. En de bal wordt door de jonge keeper, de talentvolle doelman van RKC, dan getrapt richting Chevalier. Opgevangen achterin door AZ. Dan Berens verslikt zich in van Peppe. Die beter is gaan spelen in de tweede helft. Weinig acties in de tweede helft nog gezien van Berens. Ook maar hervalt mij tegen Overtoom. Lukt het niet om een tegenstander te passeren. En dan schiet het niet op. Dan is het voetbal van AZ al snel uit de ploeg. Vrije trap is er voor RKC. Bal gaat helemaal naar de rechterkant. Combinatie Lamey en Lieder. Die we nog niet hebben gezien. Draait nu goed weg bij zijn tegenstander. Richting het strafschopgebied. Nog altijd Lieder. Geeft hem aan Brabe. Die zou kunnen schieten. Bal naar de Zijkant Bukhari met de voorzet. Daar staat helemaal niemand. Maar komt de bal nog wel net voor de zijlijn. Wordt hij binnengehouden door Lamey dan terug. RKC speelt aardig hoor in deze fase. Duits nu de combinatie met Braben. Gaat het even terug naar Martina. Alle spelers nu op de helft van AZ. Martina maakt wat meters. Maar dan is die paas slecht. En in de handen van Esteban. Zo hebben we gespeeld. Een minuut of tien. Ik moet dat even gokken. Nee het is ruim 17 minuten alweer in de tweede helft. Omdat het scorebord hier in Waalwijk niet functioneert. Het RKC staat voor met 1 tegen 0. Doelpunt Mark Lier. We gaan even naar de hockey Amsterdam-Kamp kwestie van tijd Gerard. Die tweede goal van Amsterdam. <laughs> ja. Dat zou je denken, maar aan de andere kant is er een doelpunt gevallen. Eén één onoplettendheid in de defensie van Amsterdam. Allegre ziet uh, daar op rechts uh, Quirijn Kaspers vrijstaan. Die schuift de bal voor het doel en Erik Bouwens glijdt hem erin. Het is 1-1, maar direct daarna een strafcorner voor Amsterdam... die nu genomen gaat worden. De vijfde strafcorner in de wedstrijd. Je zegt het is een kwestie van tijd. We gaan eens kijken of dat klopt. Daar komt die bal daar van Tigges in het doel, maar zwak ingeschoten. En weer zegt uh, Scheidster nachtzaam... Is het een strafcorner. De druk op Kampong blijft gewoon uh, daar. Maar dat ene moment achterin in de defensie van Amsterdam, dat is uh, tot nu toe. Nou ja, fataal zou je niet kunnen zeggen. Maar het is wel 1-1 geworden door Erik Bouwens. Een prachtige combinatie. Allegre en uh, Quirijns. En dat was uh, een goede paas van uh, Quirijn Kaspers in de richting van Bouwens. En die gleed hem erin. 1-1 is de stand met Amsterdam aan de, zevende, de zesde strafcorner van de wedstrijd. De tweede in de eerste, tweede helft. komt hij waar. komt hij weer van Tigges. En nu is het uh, schitterende stop uh, in het uh, doel van Kampong mogelijkheden gaan voorbij en het blijft hier 1-1 en Amsterdam, ja nu zal het toch weer uh, moeten gaan komen. Ze hebben de hele wedstrijd uh, gedomineerd tot nu toe, maar Kampong is wel op 1-1 gekomen en dan sta je toch even raar te kijken. Komen weer bij elkaar. Komen ook naar Nederland zelfs. Maar uh, ja, het is uh, niet te veel naar veteranenwedstrijden kijken. Maar doodstop van merkt het origineel blijft mooi. We gaan naar Richard Ach. van Valamada, AZ met man en macht. Op weg naar de gelijkmaker. Tenminste, dat, blijf, dat mogen ze hopen tegen RKC. Ja, maar het zit er nog niet in. Nog steeds is het 1-0 en RKC vind ik de betere ploeg in de tweede helft voetbalt ook zoals je dat mag verwachten van een ploeg die in de gevarenzone bivackeert. Het is geconcentreerd, fel in de duel, soms op het randje en zo hoort dat als je er niet goed voor staat. En AZ, dat het natuurlijk veel meer van het voetbal moet hebben, kan maar geen gaatje vinden, want RKC verdedigt ook in de tweede helft een stuk beter. De bal wordt weggekopt door Drost in de voeten van Nadja op de eigen helft. Combinatie, balletje breed met uh, Bukari was dat, die vervolgens de bal inlevert. En dan kan AZ er vandoor aan de rechterkant met Berens. Die heeft wat ruimte om een voorzet los te laten van Peppe. Natuurlijk bij hem in de buurt. Dan de bal kort naar Johansson. De invaller in de tweede helft gaat het strafschopgebied in. Probeert de man te passeren. Dat mislukt. En RKC roeit de bal weer weg. Dan via Duits. Dan is het Chevalier gezocht via Mart Lieder. Maar Rijnen verdedigt goed. Levert de bal wel weer in. En dan kan RKC alsnog komen via Nadja en Braber. De twee middenvelders. Braber balletje nu diep gespeeld. Kort naar Nadja. Bal naar de buiten. Buitenkant. Daar staat Lamey, de rechtsback die aanvallend nu ook meedoet. RKC blijft in balbezit. Dit uh, is slordig, maar niet door RKC uh, of door AZ onderschept. En dus blijft de thuisploeg in balbezit. Nog altijd aan de rechterkant van het veld. Gezocht nu naar uh, een van de twee spitsen. Maar balverlies bij Lieder. En dan is het AZ dat in een tegenstoot misschien eindelijk een keer kan komen in de tweede helft. Nu is het aan de linkerkant uh, Wijnaldum die uh, wat doet. Nee, het is Elthidoor. Uh, Combinatie gezocht aan de linkerkant. Combinatie nu ook met Maher. Dat ziet er goed uit. Is het buiten? Ja of nee, Bossen wijst naar de middencirkel en dan is het dus 1-1. En is het El Tidor, de Amerikaan, die het doelpunt maakt. En AZ kan dan toch eindelijk juichen in de tweede helft. Maar was dat geen buitenspel, deze goal van AZ? Nog eens kijken in de herhaling. AZ doet het goed aan de linkerkant. Maher en dan El uh, Tidor, die volgens mij daar, het is moeilijk te zien... Een.. Uh, ja, toch achter de man daar vandaan komt. En dan zou het geen buitenspel zijn. Hij loopt de bal er overigens zeer fraai in. Zoals hij dat uh, natuurlijk afgelopen woensdag in de arena ook deed. Toen was hij nog veel en veel mooier. Toen bewaarde AZ de goals ook voor de slotfase. Dat doet het misschien nu wel weer. Het is in elk geval weer spannend geworden. 1-1. De goal van de Amerikaan El betekent in Waalwijk 1 tegen 1. Roda, Groningen. Ja, daar is het eigenlijk al gespeeld. De vraag is, wat wordt de scoren, nou niet mee. Ja, misschien 5-1 of zo. Roda drinkt niet heel erg meer aan. Na 68 minuten wacht eigenlijk een beetje op fouten van Groningen. Dat initiatiefloos, machteloos uh, oogt. Eigenlijk al lang in deze wedstrijd. Sinds de pauze is er weinig geloof meer. Bij de ploeg van Maaskant sprak hem voor de wedstrijd wat langer. En toen zei hij ook van ja, het is toch een beetje de bevestiging... Uh, Af en toe, dit zal een bevestiging zijn van zijn gevoel wat hij, uh, wat hij toen zei. Het, uh, het is kwalitatief allemaal niet zoals hij het graag zou willen zien. En misschien twijfelt hij wel een beetje of hij eigenlijk wel zou willen blijven. De spelers zouden dat wel willen. Of Maaskant zelf voldoende perspectief ziet om volgend seizoen beter te presteren. Daar zet ik een vraagteken bij. Als Roda de bal heeft op het middenveld. Met Donald, sliding van Bonavacia. De Moege scoorde twee keer. Speelt Manjasko nog maar even door de benen heen. Vandaar het applaus op de achtergrond. Tamata dan fledderen. en Zo gaat Roda voorzichtig achteruit richting Danilo. Die liet zich één keer eerder de kaas van het brood eten door Texera. Dat gebeurt nu bijna opnieuw. Als Kierum nog eens blijft doorjagen. Er een is een overtreding van Flederes en Groningen bij de punt van het strafschopgebied. Van Roda aan de rechterkant een vrije trap krijgt. Flederes zal denk ik geel ontvangen. Dat is inderdaad het geval. Het is de vierde gele kaart van deze wedstrijd. Groningen zal meteen een vrije trap. Eén keer eerder we zagen we Texera profiteren van een foutje van Daniel. En het was zojuist. Daar kwam een kans uit voor Kierum. Die schoot hem over. 4-1 is het bij Roda Groningen. Gaan wij er even naar Geert de, de Groot zo vlak voor vieren, Amsterdam tegen Kampong. Nog steeds 1-1, precies halverwege de tweede helft. En Amsterdam, het heeft lang gek staan kijken hoor, naar die gelijkmaker. Want ze zijn nog steeds niet in oude doen. Nog steeds niet in dezelfde vorm waarin ze in de eerste helft hier Kampong onder druk zetten. Kampong heeft mogelijkheden gekregen. Die ene van Erik Bouwens leverde een treffer op. De volgende van Weusthof leverde geen treffer op. En ook Amsterdam, één mogelijkheid van Billy Bakker. Helemaal alleen voor Doelman Hart van Kampong leverde dat niet zo op. En daarom is het hier nog steeds 1-1. En een wedstrijd die nu gaat ontbranden hoor. Nog 16 minuten te spelen tot het einde. Het is 1-1. Amsterdam moet winnen. Kampong mag niet verliezen. Spanning genoeg dus. Tussenstanden voetbal RKC AZ 1-1. Roda Groningen 4-1. Eerder op de middag NEC Feyenoord afgelopen 0-3. langs de lijn op 1